Op de luchthaven van Budapest is de Engelse scheidsrechter Anthony Taylor... belaagd door fans van AS Roma. Taylor vloot woensdagavond de Europa League finale tussen AS Roma en Sevilla... die na strafschoppen werd gewonnen door Sevilla. José Mourinho, de trainer van AS Roma, beschuldigde Taylor van partijdigheid... en noemde hem een idioot. Bij zijn vertrek uit Budapest werden de scheidsrechter en zijn familie belaagd... door schreeuwende en duwende Italianen. Ook werd er gegooid met drank en zelfs met een stoel... Bewakers brachten Taylor in veiligheid. Een man uit huizen is opgepakt omdat hij rondreed met een Nazi-vaandel op zijn achteruit. De politie heeft de 34-jarige man aangehouden voor groepsbelediging. Een wijkagent zag hem eerder al rondrijden, maar moest toen nog nagaan of het strafbaar was. Toen dat zo bleek te zijn, was de man makkelijk te vinden. Hij meldde zichzelf bij de politie voor een andere zaak en werd direct aangehouden.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 gelogen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 to choose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 Hele zomerlang Zandvoort als bruisende badplaats. Ook in de zomer. Zie <tied> Oh, ba ba ba ba, naar je heb letten. En ik je heb die simena, ik geloof je tek tek, mmm, mama. Tic tic tic tic quoi la suite le temps il passe tic tic c'est toi qui me rends sick tous les jours everyday c'est qui ça se connaît c'est qui ici cœur est, est noir comme l'océan j'irai nager même si j'ai pas pied pas le tant de pas ma danse Elle sur le côté, bébé, m'attend sur le côté oh ouais. Plus sur les radars, pardon là je peux pas voter Tiket tiki tik tiki tik tiki tiki tiki tiki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 we Made. And now every mother can't choose a color of her job. That's not nature's way. Well, that's what they said yesterday. 9 is zon, zee, zandvoort en zomerrit.